Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. Rechtszaak tegen benzinedief. Die begon vanochtend met een incident. CPB-directeur optimistisch over een uitweg uit de crisis. En de regels voor pensioenfondsen die worden soepeler. Veel bewolking vanuit het zuiden, flinke buien vanmiddag. Daarbij komt het tot onweer en windstoten. Verder staat er vooral aan zee een stormachtige wind. 18 graden is het in het noorden, 22 in het zuiden. Vanavond en vannacht vooral in de kustgebieden buien. Morgen dan zijn er wolkenvelden met af en toe zon, maar ook weer buien. Dan wordt het maximaal 18 graden. De man die vorig jaar in volle vaart op een file inreed... reed al 30 jaar zonder rijbewijs. De man was op de vlucht voor de politie na een benzinediefstal. Toen hij op de file knalde, kwam een andere automobilist om het leven. Ilan Sluis volgt deze zaak. Ilan, wat is jou tot nu toe opgevallen? Nou, wat me vooral opvalt zijn eigenlijk de details. Uh, bijvoorbeeld dat hij al 30 jaar zonder rijbewijs reed. Maar ook dat hij dus vertelde dat hij maar zicht heeft aan één oog. Uh, en dat hij onder invloed van cannabis was. Het uh, detail bijvoorbeeld dat de hele achtervolging 58 kilometer lang was... Um, en details die gaan over de, de matrixborden die hij wel of niet gezien heeft. De, uh, hij zegt zelf ook bijvoorbeeld dat hij uh, angst heeft gevoeld... Uh, toen hij uh, achtervolgd werd door de politie en in de auto naast zich keek... en daar agenten in burger zag met getrokken wapens. Ja. Nou, dat soort details ja, kleuren eigenlijk nog veel meer in van dat, uh, wat we nu al weten. Die achtervolging dat was op de A2 van, vanaf de lucht zo'n beetje tot aan op koude. Hè? 58 kilometer, zijn. je. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja. Bij de lucht heeft hij dus benzine getankt. Ja. Sorry. Bij de lucht heeft hij dus benzine getankt. Uh, hij zegt zelf, ja, ik heb het niet echt gestolen... maar het was een soort uitgestelde betaling. Ik was net vrijgelaten vanuit de, de, de gevangenis een paar dagen eerder. Ik had geen geld. En uh, ja, ik moest, ik moest toch uh, benzine hebben. En nu begrijpen we eigenlijk ook waarvoor. Uh, hij vertelde dat hij onderweg was naar zijn dochter... Uh, die... Zo heeft hij na het ongeluk begrepen, hem zou vertellen dat ze zwanger was. Een mm. beetje vertraging op de lijn, vandaar even eh, misverstand. Een incident aan het begin van de zitting, Ilan, vertel eens. Ja, toen de verdachte binnen werd gebracht in zijn rolstoel, toen stond er iemand op in het publiek. Het bleek een nabestaande te zijn van de man die is omgekomen uh, in dat in ongeluk met die filefuik. Uh, ja, die bespuugde hem, die riep hem met een en ander toe. En vervolgens ging daar natuurlijk ook weer mensen op reageren, familie van de verdachte. Uh, en ja, de pakketpolitie moest even ingrijpen om uh, mensen weer tot bedaren te brengen. Nou is er vervolgens discussie ontstaan over het toepassen van de filefuik door de politie. Het afsluiten van zo'n snelweg om iemand klem te kunnen zetten. Heeft, heeft de man die fuik gezien? Uh, hij zegt dat hij het laat heeft gezien. Hij heeft gezegd dat hij uh, natuurlijk uh, niet in had willen rijden op die file. Dat hij uh, toen hij het zag nog uh, uit heeft willen wijken dat dat niet ging. En dat hij nog geprobeerd heeft om te remmen. Uh, en dat hij gebeden heeft dat de auto op tijd stil zou staan. Maar uh, zeggen agenten die achter hem reden. Uh, we hebben hem eerder op de weg zien remmen. En toen deed zijn remlicht het wel. En toen hij inreed op de file hebben we geen remlicht gezien. En zij gaan er eigenlijk vanuit dat hij uh, niet heeft kunnen remmen. Of niet heeft geremd. Er is onderzoek naar gedaan door deskundigen. Die zeggen dat de auto technisch in orde was. Dat die auto dus gewoon kon remmen. Maar dat niet meer te achterhalen valt of hij dat nou ook daadwerkelijk gedaan heeft of niet. Ian Sluis bij de rechtbank in Utrecht. Dankjewel. De directeur van de Nederlandse Bank, Klaas Knot... en directeur Teulings van het Centraal Planbureau... hebben vanochtend gesproken met de informateurs... van het nieuw te vormen kabinet. Ook onderhandelaars Rutte en Samson van VVD en Partij van de Arbeid... waren daarbij aanwezig. Er is gepraat over Europa, de economie, hervormingen, bezuinigingen... en het tempo van het op orde krijgen van de overheidsfinanciën. Directeur Teulings van het Centraal Planbureau zei na afloop van het gesprek dat er economische problemen zijn, maar ook oplossingen. Als het de partijen lukt een helder perspectief te krijgen voor de komende periode, dan zal dat een opluchting zijn voor iedereen. Koen Teulings van het CPB. Nou, we hebben gesproken over uh, de toestand van de economie en dat het bekend zijn uh, dat er zijn wel wat problemen Tegelijkertijd zie je dat er ook in Europa, waar we ook uitgebreid over gesproken hebben, ook wel wat lichtpunten zijn. De besluitvorming van de ECB en de uitspraak van het Hof in Karlsruhe bieden ook wel uitzicht op een structurele oplossing in Europa. Dus dat is goed nieuws. Is dat dan toch uh, met, met dat plaatje in de hand... dat het moeilijk wordt om, uh, om nog veel leuke dingen voor de mensen te verzinnen? Nou, Ik denk dat iedereen gehoord heeft dat uh, de economie uh, toch nog wel problemen heeft. En dat betekent natuurlijk toch dat er uh, in een nieuw regierakkoord... ongetwijfeld ook pijnlijke maatregelen zullen zitten. Vanmiddag en vanavond praten de onderhandelaars van VVD en PvdA verder... onder leiding van informateurs Kamp en Bos. De Vlissingse fosforproducent Termfos heeft uitstel van betaling aangevraagd. Er worden drie curatoren aangesteld die orde op zaken moeten stellen. Door de economische situatie en door de omschakeling naar een milieuvriendelijkere manier van produceren... heeft Termfos het moeilijk, zegt het bedrijf in een persbericht. Het gaat al langer niet goed met Termfos. Sinds 2010 staat het bedrijf onder verscherpt toezicht, omdat het te veel zware metalen uitstoten. Afgelopen zomer kreeg het bedrijf twee boetes voor vergelijkbare overtredingen. Vakbond CNV-vakmensen is geschokt over de surseance. En Een houtrekening met een slechte afloop. De uitstel van betaling komt als een verrassing, zegt vakbondsbestuurder Vlaming. Eind vorige week waren er personeelsbijeenkomsten gepland. Uh, daar zou de directie van Ternenfos het personeel mededelen wat op dit moment de stand van zaken was. Die zijn uitgesteld. En uh, ja, eigenlijk had ik de stille hoop dat, dat betekende dat we met uh, financiers op dat moment in gesprek waren. Dat dat de reden van het uitstel was, maar dat de gesprekken niet met de banken waren over schans van betaling. Ja, dat is een teleurstelling. Dat hadden we niet verwacht. Er werken ruim 400 mensen bij Term Vos. Dit is het NOS Journaal. Nou, het door alt De regels voor pensioenfondsen worden soepeler. Daardoor hoeven ze minder snel te korten op de pensioenuitkeringen. Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken legt uit waarom hij de maatregelen heeft genomen. Als je hele grote kortingen door zou voeren, dan zou dat betekenen dat dat direct invloed heeft op de koopkracht van gepensioneerden nu. Of als je hele hoge premiestijgingen zou hebben, dan zou dat bijna iedereen raken, ook de werkenden en ook de jongeren. Nou, dat is slecht voor de koopkracht, slecht voor de economie. En dus hebben we gezegd, we moeten een pakket samenstellen dat die hele grote schokken voorkomt. Wat overigens niet betekent dat er helemaal geen kortingen zullen plaatsvinden. Uh, maar tegelijkertijd zorgt dat het stelsel toekomstbestendig wordt, juist met het oog ook op de jongeren. Ja, want een van de elementen is dus dat de kortingen wat gedempt worden... niet zo drastisch hoeven te zijn als misschien verwacht werd. Wat betekent dat voor uh, gepensioneerden dat ze uh, uh, hun koopkracht dan helemaal behouden? Dat er kortingen nodig zullen zijn, ja, dat is bijna onoverkomelijk. Wat dit pakket doet, is dat effect dempen en uh, voor wat betreft de kortingen... en tegelijkertijd bereiken we op deze manier premiestabilisatie... en toekomstbestendigheid van het hele bestel. Ja, want die premies die zouden ook fors omhoog moeten. Dat zijn natuurlijk de, de bedragen die iedere werknemer... Uh, iedere maand van zijn loonstrookje afgeschreven ziet uh, uh, worden. En daarvan zegt u nu ook van ja, dat is eigenlijk onwenselijk, moeten we niet doen. Nou, wat dit pakket doet is die, uh, uh, het voorkomen van hele hoge premieverhogingen... En het voorkomen van hele hoge kortingen. Wat niet wil zeggen dat er niet gekort hoeft te worden volgend jaar. Want dat zal nog steeds zo zijn. En overigens wat het voor ieder, ieder individu betekent... hangt natuurlijk heel erg af van welk pensioenfonds je bent aangesloten. Maar in zijn algemeenheid, uh, wat dit pakket doet... is het dempen van die kortingen, premiestabilisatie... en het hele bestel toekomstbestendig maken met het oog op de jongeren. Heeft u nu een balans gevonden tussen de belangen van jongeren en ouderen? Want... De kortingen hoeven niet zo vast worden doorgevoerd. Die rekening komt natuurlijk bij de jongeren uh, te liggen. Die zullen daar ongetwijfeld over gaan piepen. Ja, ik denk dat er een heel goed en evenwichtig pakket ligt. We hebben maandenlang met alle betrokken partijen gesproken. Met ouderen, met jongeren, werkgevers, werknemers. Er zijn ouderen die zeggen, uh, ja die rekenrente die is veel te laag. Doe dat nou veel ruimer. Ik hoor jongeren zeggen, die rekenrente is veel te hoog. Doe dat nou veel strakker en krapper. En dat is precies de discussie die we ook de afgelopen maanden hebben gehad. En wat het pakket wat nu op tafel ligt, is een evenwichtig pakket. Wat juist die balans tussen die generaties uh, scherp in het oog houdt. En ik ben ervan overtuigd dat ik dat aan iedereen uit kan leggen. Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken was in gesprek met Gert-Jan Dennekamp. In Vietnam moeten drie bloggers tot twaalf jaar de cel in... omdat ze kritiek hebben geleverd op de regering. Een rechtbank in Ho Chi Minh-Stad oordeelde dat de bloggers schuldig zijn... aan het verspreiden van propaganda. Het drietal zou in hun blogs onder andere de politie beschuldigen van machtsmisbruik. Twee bloggers kregen straffen van twaalf en tien jaar. De moeder van een van hen stak zich in juli in brand uit protest tegen het proces. En een derde blogger die schuld had bekend, die moet vier jaar de cel in. Opnieuw twijfel over de betrouwbaarheid van Peter Laes... de kroongetuige in het Amsterdamse liquidatieproces. Laes speelde vermoedelijk een kleinere rol bij de moord op Kees Houtman... dan hij eerder zelf beweerde. Het zou zelfs kunnen zijn dat hij helemaal niet bij de moord betrokken was... zegt het Openbaar Ministerie. En dat zegt het Openbaar Ministerie op basis van documenten... die in de laptop van Laes zijn gevonden. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met Nico Meijerink... advocaat van meerdere verdachten in het proces... Meijerink zegt al jaren dat Laes niet betrokken was. Uh, vijf jaar lang hebben we gewoon simpelweg aan de hand van zijn verklaringen... hebben we door ja, logisch redeneren het standpunt ingenomen... dat hij dus kennelijk gelogen heeft over de plaatsdelict. Uh, dat hij daar dus kennelijk nooit geweest is of een andere rol heeft gehad. En dat uh, slaat op zijn betrouwbaarheid. Nou ja, vijf jaar lang hebben we dat geroepen. Het Openbaar Ministerie uh, is blijven... Roepen dat hij recht overeen stond en wel betrouwbaar was. Terwijl ze natuurlijk ook wel beter wisten, ook de stukken konden lezen. En uh, wij zijn eigenlijk aan het eind van dit proces zijn we nog weggezet als mensen die uh, getuigen hebben gemanipuleerd. Om Lacerbe uh, onderuit te kunnen halen, zoals het zo mooi werd gezegd. En als ik dit dan allemaal op een rijtje zet... Uh, moet ik zeggen dat er wel wat door me heen gaat, ja. Je ik bent denk... er heel boos over. Nou, ik ben er eigenlijk heel, heel woedend over. Niet alle luisteraars weten nog precies hoe het zit. Kees Houtman, Peter Lees. Waarom is dit zo belangrijk? Nou, er is één zaak uh, geweest waar hij echt uh, meende over te kunnen verklaren. Die hij niet van horen zeggen had. Die hij niet van horen zeggen had, waar hij zelf bij was. En daarvan blijkt dus nu uit zijn eigen aantekeningen, dat hij daar, ja, zoals wij altijd hebben gezegd... dat dat dus niet waar was. Ja, en en als... welke conclusie verbindt u daar dan aan? Uh, het ziet er wel naar uit dat we richting de totale demasque van deze top kroongetuigen gaan. Omdat hij hier niet betrouwbaar is, omdat hij zelf toegeeft dat hij gelogen heeft. Ja, dat is uh, waar het op neerkomt. En u weet dat een kroongetuige, zeker eentje die bovendien uh, iets van anderhalf miljoen meekrijgt... Um, en die uh, strafvermindering krijgt, die moet maar één ding doen... en dat is naar waarheid verklaren. En uit alles blijkt nu dat hij alles behalve dat heeft gedaan. Nu zegt hij zelf dat hij een plausibele verklaring voor alles heeft. Dus hij zal waarschijnlijk vanmiddag gaan zeggen... dat wat hij opgeschreven heeft niet klopt. Ja, nou ja, goed, hij uh, zal nog wel meer roepen. En hij zal misschien uh, nog jarenlang veel blijven naroepen. Alleen is het natuurlijk aan de rechter om iets te zeggen over zijn betrouwbaarheid. En uh, wij hebben daar, zoals u ziet, al uh, inmiddels een standpunt over ingenomen. Vijf jaar geleden trouwens al. Advocaat Nico Meijerink was dat en Matthijs van der Wiel sprak met hem. Reddingswerkers hebben vijf bergbeklimmers gered van de Manasloeberg in Nepal. Ze horen bij de groep buitenlanders die gisteren in de problemen kwam door een lawine. Zeker negen bergbeklimmers zijn omgekomen onder wie vier Fransen, een Spanjaard en een Duitser. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken waren er geen Nederlanders bij. Er wordt rekening gehouden met meer doden en worden nog steeds bergbeklimmers vermist. Gisteren werden een paar bergbeklimmers met helikopters gered. Lawine was op een hoogte van bijna 7000 meter op de berg Manaslu, Dat is een van de hoogste bergen ter wereld. Dan nu naar de ANWB. Er is verkeersinformatie. Erwin de Hart nog steeds een puinhoop op de A10. Ja, dat klopt. Eerst nog even de file op de A2 eindhoven richting Maastricht, twee kilometer sint Joost en echt. Ja. En inderdaad de vrachtwagen heeft een puinbak uh, verloren die ligt uh, helemaal uitgespreid over de A10. A10 west uh, richting Zaanstad is dat. Um, er staat een file van drie kilometer tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Geuzenveld. En er is een omleiding ingesteld bij knooppunt de Nieuwe Meer voor de richting. Uh, voor de richting Zaandam en verder. Volg je de boorden Amersfoort, ga je via de A10 Zuid en de A10 Oost. Dankjewel Erwin. Nog een keer de hoofdpunten. De regels voor pensioenfondsen die worden soepeler. De rechtszaak tegen een benzinedief begint met een incident. En CPB-directeur is optimistisch over een uitweg uit de crisis. 13 over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van lunch met Bert Kranenbarg.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 239 euro. Alles weten over onderhoudsvoordeel of welke modellen meedoen, kijk op Volkswagen.nl. Klaar met snijden en snoeien! Bereid uw organisatie nu voor op de toekomst. Kom naar Performa, het jaar evenement voor PNO, met 200 gratis workshops. Kijk op Performa.nl.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Bert Kranenbach. Goedemiddag, welkom opnieuw bij Lunch. Straks praat ik met een echtpaar met een opvallend beroep. Beiden werken als forensisch onderzoeker. Het zijn Selma en Richard Eikelenboom. Ze maken carrière in onder meer Australië en Amerika. Ze zijn even terug voor een bezoek aan Nederland. Ook horen we van verslaggever Anne van der Veen. Zij volgt deze week de praktijk in de Tweede Kamer... En na half 2 Stand.nl was het onvermijdelijk... dat het feest in Haren afgelopen vrijdag zo uit de hand liep. Of hadden de autoriteiten veel eerder en strenger moeten optreden? We zijn benieuwd naar uw mening straks. De stelling is, uh, de chaos in Haren was te voorkomen geweest. Bent, bent u het daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070, dus 7070 voor 50 cent. Gratis bellen kan naar het telefoonnummer 0800 1101. Of u kunt stemmen op de website www.stand.nl. En voor de twitteraars is het natuurlijk... Uh, Hekje, standpunt om te reageren. De stelling is dus: de chaos in Haren was te voorkomen geweest. Dit is Radio 1, de werklunch. Natuurmonumenten begint een campagne om kinderen weer voor de natuur te interesseren. Evert Thomas, boswachter van Staatsbosbeheer in de provincie Drenthe. Goedemiddag. Goedemiddag. Is zo'n campagne nodig, vindt u? Ja, ik vind elke campagne die kinderen probeert de natuur in te lokken, vind ik een hele nuttige campagne. Want ziet u dat er minder kinderen naar uw bos komen? Ja, ik geloof toch dat ik in de loop der jaren... en het is al inmiddels 30 jaar dat ik in het groen aan het werk ben... toch uh, langzaam maar zeker de minder kinderen echt uh, als vanzelfsprekend... Uh, dat bos in zie gaan om, uh, om te spelen, dat klopt. Is dat, is dat van de laatste vijf jaar of al uh, uh, uh, uh, uh, uh, tientallen jaren aan de gang? Ja, uh, ik denk dat het wel al tientallen jaren aan de gang is... maar ik denk ook dat er een steeds grotere groep mensen... het bos toch wel als een beetje eng ervaart... en dat ouders het ook niet zo prettig vinden... als hun kindertje zomaar alleen het bos ingaan. Waarom niet? Ja, toch een beetje die angst. Uh, mensen worden dan toch wel een beetje bang gemaakt voor allerlei dingen. En uh, vroeger ging ik zelf altijd in het bos en in de natuur spelen. Dus voor mij was het vanzelfsprekend. Maar ik heb mijn ouders nooit gevraagd van, en wat vinden jullie daarvan? Nee, en, en de angst voor enge beesten of voor enge mannen? Ja, nou ja, enge beesten had ik nooit zoveel moeite mee. Dat vond ik juist leuk, daarom ben ik boswachter geworden. Maar ja, enge mannen, dat, ja, dat speelt wel mee natuurlijk. Hm. Is het erg dat kinderen minder naar het bos gaan? Ja, ik vind het doodzonde, want ik vind nog steeds het bos een hele belangrijke inspiratiebron, ook voor de rest van je leven, om leuke dingen mee te maken en een stukje ervaring in de natuur op te doen. Ik vind het heel jammer. Ja, ouders vinden het bos niet alleen eng, maar ook vieze en gevaarlijk, zegt Natuurmonumenten. Hoe ziet u eruit als u s'avonds van uw werk komt, onder de schaafwonden en onder de modder? Dat is heel verschillend. Uh, soms vullen ik mij wel eens door bosjes waar ik nog nooit geweest ben. En dan denk ik later van ik heb nog een half bos in mijn haar hangen. <laughs> maar uh, meestal valt het wel mee, want boslachters vergaderen tegenwoordig ook heel veel. Hmm. Oh, gewoon achter zo'n tafel met een, met een kartonnen bekertje ja. koffie erbij. Nou ja, niet te veel, want dat is wel niet gezond. Heba. U loopt en rijdt uh, verder natuurlijk overdag ook door bosrijke gebieden. Uh, ja. Denkt u dat kinderen zich er ook minder voor interesseren of zijn het toch vooral die ouders die ze de weg houden? Nou, ik merk zelf als ik met kinderen het gebied ingaan, dat ze zich heel erg over interesseren, Dat ze het zelf hartstikke leuk vinden. En zeker als je dus onderwerpjes op een leuke manier aanbiedt... waarvan zij denken van, hé, hey, zo heb ik dat nog nooit gezien. Dus het is nog steeds volgens mij heel spannend voor kinderen. Wat doet u dan? Wat organiseert u voor die kinderen? Nou, bedenk bijvoorbeeld dat ik met een klas het bos in ga en dan kom ik bij zo'n grote rode bosmierenhoop en dan krielt het daar van de mieren. En op zich, dat vinden ze al fascinerend, maar als ik dan met mijn handen op ga kloppen, waardoor ze dus allemaal mierenzuur op mijn hand gaan spuiten en ik laat ze dat ruiken, dan eh, ontdekken ze iets wat ze nog nooit eerder hebben geweten. En dat zijn toch wel de leuke dingen. En vinden ze dat nog steeds leuk? Vinden ze dat net zo leuk als 30 jaar geleden toen u net begon in het bos? Absoluut, dat vinden ze nog steeds net zo leuk. Kunt u ze op dezelfde manier blijven boeien als u dat toen kon? Of zijn ze toch ja, wel een beetje veranderd omdat de hele tijd sneller geworden is? Ja, dat kan ik niet ontkennen dat ze natuurlijk wel heel snel van hop naar her zappen. En dat is dan wel lastig. Maar ja, daar moet je dan gewoon een beetje in mee zeppen, Waarschijnlijk als organisaties gewoon daarop inspelen. En ze ook benaderen via die snelle media. Dat kan niet anders. Natuurmonumenten wil die kinderen het bos in hebben. Wordt het bos daar niet door verstoord, de natuur? Nee hoor, die kinderen die, die, die kunnen rustig in het bos komen. Helemaal geen enkel probleem. Want uh, waarschijnlijk gaan ze toch niet echt diep het bos in. En wij hebben ook heel veel plekken speciaal ingericht. Ja, voor kinderen om te komen spelen. Denk aan de bossen. Ik zit hier nu toevallig bij het uh, bezoekerscentrum, een buitencentrum friese Volt. Ja. En daar hebben we een kabouterpad, een dierenvriendjespad, een paddenpad, een natte neuzenpad, een familiepad. Nee. Dus er wordt van alles voor kinderen bedacht. Prima, het is bijna woensdagmiddag. Nog twee dagen wachten, dan komen ze vast. Hartelijk dank. Even Thomas, boswachter. Hartelijk welkom. Boswachter voor Staatsbosbeheer in Drenthe, dank u wel. Ze zijn wereldberoemd en Nederland ontgroeit. Het echtpaar Selma en Richard Eikelenboom. Als forensische onderzoekers hebben ze vele moordzaken in Amerika en Australië opgelost. En mensen vrijgekregen die onterecht vast zaten. Op dit moment zijn ze even terug in Nederland. Selma en Richard Eikelenboom, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Op dit moment wordt in, in Friesland een DNA-onderzoek gedaan... naar de moord op Marianne Vaatstra. 8.080 mannen hebben verzoek gekregen om hun DNA af te staan. Uh, meneer Ekelbouw, heeft u er vertrouwen in dat dat uh, tot de oplossing gaat leiden? <tus> um, als het onderzoek goed wordt uitgevoerd... en de dader is inderdaad uit de regio afkomstig, dan uh, zou dat uh, moeten kunnen, ja. Vindt u het goed dat dit onderzoek nu wordt uitgevoerd? Uh, nou ja, wij hebben het onderzoek vijf jaar geleden voorgesteld. Uh, en toen kon het blijkbaar niet. Maar uh, het wordt in ieder geval nu uh, alsnog uh, uitgevoerd. En dat is op zich een goed uh, gegeven. Waarom kon het vijf jaar geleden niet? Ja, dat is onduidelijk. Dat hebben ze niet verteld? Uh, nee, wij hebben toen de tijd een onderzoek gedaan voor de vader van Marianne Fraatsa En uh, daarbij hebben we eigenlijk dit voorstel gedaan dat we inderdaad om familiaal te gaan zoeken. Uh, Via eigen homozomaal DNA-onderzoek, wat natuurlijk in de vaderlijn, in de mannelijke lijn wordt doorgegeven. Dus als je in principe een, uh, een naam hebt en daar zit een man aan vast, dan kun je de hele familielijn doorkijken van, ja, oh, ja komt dat overeen of niet? Ja. Er wordt uh, nu, uh, er is geld vrijgemaakt door justitie om jaarlijks tien cold case zaken te heropenen. In de hoop dat DNA-onderzoek naar de oplossing leidt. Is dat een goede ontwikkeling? Uh, ja, absoluut. Ik denk dat DNA uh, heel goed gebruikt kan worden, ook als opsporingsmiddel. En is dat meer dan de afgelopen jaren gebeurd is? Uh, ja, ik, ik had het een beetje gevoel dat er de afgelopen jaren niet heel veel tijd is gestoken in. Ja, de cold case zijn dus echt oude zaken die nooit zijn opgelost en die complex zijn. Dus niet dat er een spermaspoor ergens ligt, maar gewoon sporen, zaken waar geen sporen zijn aangetroffen. Dus die moeten helemaal opnieuw worden onderzocht. En daar is de afgelopen tien jaar niet heel veel onderzoek aan gedaan. Nee. Mevrouw Eiklopman, we willen u graag ook even horen natuurlijk. Uh, is het in andere landen denkbaar dat er zoveel mannen gevraagd wordt om DNA af te staan? Wat nu in Friesland gebeurt? Nou, dat, is, dat ligt best wel moeilijk. Het is, er wordt in heel veel landen toch tegen aangekeken als een aantasting van de privacy. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet waar is. Je kan uit het DNA zoals wij dat doen niet zoveel afleiden wat betreft persoonlijke gegevens van iemand. Maar dat ligt in het buitenland en met name in Amerika ligt dat nog heel gevoelig. Dus dat is in Amerika ondenkbaar dat het op deze manier gebeurt? Op het moment wel, ja. Er, wordt wel, er zijn wel af en toe komen er uh, wat artikelen naar boven... dat uh, officieren van justitie het toch proberen. En dan hebben ze ook meteen succes. Dus ik voorzie wel dat dat met een paar jaar ook in Amerika gaat gebeuren. Is Nederland voorloper? Nou, als je nagaat dat, uh, dat wij dit al vijf jaar geleden hebben voorgesteld... dan kan je dat niet echt een voorloperspositie noemen. Nee, want het, het gebeurt het in andere landen wel dan Amerika en dan Nederland? Ik neem, ik, ja, ik neem aan dat het in Duitsland bijvoorbeeld ook wel hmm. gebeurt. Ja, Engeland. Engeland, ja. En, ja. In Engeland zijn ze er heel ver, ja. heel, heel ver mee. Daar doen ze het al, al nou, tien jaar of zo. Ja. Meneer Eikeleboom, in Nederland is er nu een uh, DNA databank... waar DNA van criminelen in komt. Uh, bestaat dat in andere landen ook al? Ja, de databank uit Nederland is eigenlijk overgenomen... van de databank uit Amerika. De FBI heeft die gemaakt. En die wordt ook door heel veel landen in Europa gebruikt. Dus uh, ja, dat is wereldwijd dat is wel een gegeven. De regels waren... Ja, die worden gebruikt om mensen, meestal uh, veroordeelden erin te plaatsen. Ja, die verschillen, uh, verschillen per land. Zijn die in Nederland streng, die regels? Nee, vergeleken bij de rest van de wereld valt dat mee. Dus daar zou je heel veel uit moeten kunnen halen? Ja, maar dat zie je ook. De, de toename van, met de toename van het aantal personen uh, stijgt ook het uh, aantal uh, onopgeloste misdrijven eigenlijk. Hmm. Of opgeloste. Wordt al dat materiaal uh, voor de eeuwigheid bewaard, wat in die DNA-databank zit? Uh, ja, dat hangt van de politiek af. Uh, in eerste instantie werd dat 20 jaar bewaard. Het is nu, geloof ik, 30 jaar. Uh, dus ja, dat zijn eigenlijk politieke beslissingen... over hoe lang dat uh, bewaard wordt. Ja. Even over uw eigen werk. Uh, waarom, waarom heeft u Nederland en het NFI verlaten, mevrouw <laughs> uh, het is, Het is heel belangrijk dat je bij complexe moordzaken... dat je creatief kan zijn, dat je... Uh, op een bepaalde manier kan werken die niet gestuurd wordt vanuit de bureaucratie. En het NFI is een groot bureaucratisch apparaat. En daar konden wij niet werken op de manier zoals ons dat voor ogen stond. Waarom dan niet? Wat, wat hield u tegen? Ja, de leiding. De, de, de politieke keuzes die gemaakt worden om, uh, om bepaalde zaken te doen. Het ging er uh, op een gegeven ogenblik meer om. Dat er, uh, dat er zaken uh, uitgedaan werden, dus doorgedraaid. De turnover is heel belangrijk. En het ging er eigenlijk niet meer zozeer om... dat zaken ook inderdaad opgelost worden. Mm. En dat, ja, daar kunnen wij niet mee leven. Wij willen dus echt alles in een zaak steken om hem op te lossen. En niet zeggen van, nou, het is belangrijk dat we, dat we deze week... tien rapporten uitdoen uh, die onopgelost zijn... terwijl we de twee rapporten kunnen uitdoen die wel opgelost zijn. Dus de keuze was toen niet zo moeilijk. Nee. En dan moet je dus ook buiten Nederland zijn om zo te kunnen werken. Ja, absoluut. Er is, het N.V. heeft een enorme op de hele forensische markt, en ja, daar voelen wij ons niet, uh, niet prettig bij. Dus gaan we naar het buitenland? Ja, zouden in Nederland, meneer Eikleboom, veel meer zaken opgelost kunnen worden als die regels minder strak waren? Uh... Ja, als je de juiste onderzoekers hebt en de juiste wijze van werken. Want we hebben natuurlijk een bepaalde manier van werken die, uh, ja, zeg maar, management technisch niet heel efficiënt is. Dus je, je doet niet zo heel veel zaken. Nee. Maar. Uh, u kiest dus echt zaken uit waarvan u denkt, daar zouden wij wat kunnen betekenen? Ja. dat nou ja. NRV natuurlijk alles moet doen. Ja, nou, en dat als je heel veel zaken hebt, kun je inderdaad keuzes maken van oké, okay, gaan we veel zaken doen en, uh, en uh, zeg maar, inbraken en dat soort dingen. Of gaan we complexe zaken oplossen? En dat complexe zaken oplossen, dat kost relatief veel tijd. Daar heb je mensen voor nodig. En uh, diezelfde mensen kunnen misschien wel tien inbraken in, de, in dezelfde tijd doen. Maar ja, dat is een keuze. Ja. Doet u ook zaken in Nederland? Ja, absoluut. Naast ja, het verhaal. machtige NFI? Ja. Maar ja, want... zijn dat dan particuliere zaken? Of komt er via de politie ook wel eens uh, de vraag bij u... willen jullie dat uitzoeken? Ja hoor, we krijgen heel veel opdrachten via rechters. Die zijn natuurlijk toch onafhankelijk in Nederland. En die ja. kunnen zelf bepalen wat voor soort onderzoek ze willen hebben. En vaak vragen advocaten dan een bepaald onderzoek aan... en dat wordt dan toch toegewezen door de rechters. We merken wel vanuit het Openbaar Ministerie dat de zaken dramatisch teruglopen... maar we denken ook dat dat door de politieke implicaties komt. Hmm. Hmm. Hoe moeilijk is het om DNA-sporen te vinden en dan ook nog de juiste sporen? Want als ik iemand een hand geef of een vriendschappelijke klap op de schouder... is dat dan al voldoende? Weet u dan al zeker dat dat van mij vandaan komt? Nee, uh, nee, je hebt twee dingen natuurlijk. Uh, ten eerste uh, moet je inderdaad eerst een spoor vinden. Naarmate, met name bij contactsporen waarin wij gespecialiseerd zijn, moet er uh, toch vaak wel meer kracht worden gebruikt. Dus we denken dan toch aan geweldsmisdrijven. Dus een vriendelijk schouderklopje is meestal niet voldoende. Um, en de tweede is natuurlijk, oké, okay, als ik een profiel uithaal... dan wil je natuurlijk weten, wat betekent het nu? Is, dit, is het spoor tijdens een misdrijf? En is, of is het spoor tijdens het vriendelijke schouderklopje? Ja. Nou, daar zijn wij in gespecialiseerd om te kijken van... Nou, oké, okay, uh, welke locaties heeft een dader aangeraakt... op grond van foto's en slachtoffer... de de verwonding van slachtoffers zijn aangebracht en waar... en wat voor wapens. Nou, dat zijn allemaal dingen die wij meenemen in onze rapportage... En dan kan je daar wel degelijk iets over zeggen. Ja. En, en als u dan DNA-sporen ziet, heeft u dan meteen in uw hoofd uh, uh, een soort beeld van wie de dader zou kunnen zijn? Uh, nou, op grond van DNA-profiel natuurlijk niet. We hebben natuurlijk wel, uh, uh, als je op een gegeven moment een vrouwelijk slachtoffer hebt... en je ziet een, een volledig mannelijk profiel opkomen uit een wurgspoor van de hals... Ja, dan heb je natuurlijk wel een idee van, nou, dit zou als heel goed een daderspoor kunnen zijn. Ja. Dan ben je dus aan de slag met wurgsporen uit de hals. Waar haalt u de drive vandaan, mevrouw Eikelenboom, om met dit soort heftig werk bezig te zijn? Ja, ik denk dat je een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel moet hebben. Dat je je moet kunnen identificeren met het slachtoffer. En dat je toch wil dat er op de een of andere manier rechtvaardigheid voor deze mensen komt. Ja, rechtvaardigheid kan zijn dat mensen die onterecht vrij zitten uh, vastkomen. Kan ook zijn dat mensen achter de tralies komen te zitten die daar horen te zitten. Wat geeft nou de meeste voldoening? Ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Als we te, nee, of het nou het een of het ander is, als er maar rechtvaardigheid komt. En dat kan dus in de, in de, inderdaad in het ene geval zijn dat, zoals bijvoorbeeld Tim Masters... dat hij wordt vrijgesproken, want zijn leven is ook aangetast door alles wat er gebeurd is. Dus dat geeft een, een, een, een zekere tevredenheid. Maar ook als je inderdaad iemand achter de tralies krijgt... waarvan op een gegeven moment door de rechters toch is besloten dat iemand schuldig is... ja, dan heb je daar ook een goed gevoel bij. Als de zaak maar wordt opgelost? Ja, precies. Dan heeft u voldoening? Ja. En in hoeveel procent van de gevallen krijgt u dat voor elkaar? Oeh, dan hoor ik alleen uit, maar diepe zin. Ja. Ja. Ja. Is dit een zucht van gaan we dit eerlijk zeggen of ja. hebben we de cijfers paraat? Nee, die, die cijfers heb je niet paraat. We nee. leven eigenlijk voornamelijk bij de laatste zaak die we doen. En ja. daarna kijken we eigenlijk uh, niet, uh, niet echt meer terug. Dus daar u zijn we... geen jaarcijfers? Nee, nee. nee. nee. Maar we ja. lossen er wel een hoop op. Ja, wat, we wat we wel hebben ja. in Amerika is dat een hoop zaken openstaan. En, maar daar houden we ons ook aan vast. Tim het heeft ook twee, drie jaar geduurd... voordat we die vrij kregen op grond van al het uh, onderzoek wat we deden. En zo hebben we een hoop zaken in Amerika... een stuk of tien minimaal, die gewoon openstaan... maar die, waar we onze tanden nog in, uh, in, uh, ja, in, in hebben staan, zeg maar. uit, ja. Ja. Ja. Het, Een bijzonder beroep. Mooi kijkje achter de scherm. Ik wens u nog prettige dagen in Nederland. Dank, Dank u wel. wel. Richard en Selma Eikelenboom van het IFS. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En deze week is dat Anne van der Veen. En zij is op bezoek in Den Haag. Er lopen 51 groentjes voor het eerst rond op het Binnenhof. En er zijn ruim 600 mensen aan het werk om die ontgroening zo makkelijk mogelijk te maken. Uh, Anne, waarom deze week de Tweede Kamer? Nou, je zei het al een beetje. Hè? 51 nieuwe mensen, dat is natuurlijk verschrikkelijk veel. En wij vragen ons vooral af... Ja, wat doet die organisatie, de Tweede Kamer nou... om die 51 mensen goed te ontgroenen... zodat ze niet allemaal stomme fouten maken natuurlijk. En uh, ja, we willen daar dus eigenlijk een kijkje achter de schermen nemen. Ja, Het zou wat anders zijn dan met een tandenborstel het binnenhof schoonvegen, neem ik aan. Ja, dat hoop ik niet voor ze. Nee, uh, die ontgroeningen... Ik heb nog niemand gesproken die dat soort uh, dingen heeft voorgesteld. Uh, maar bijvoorbeeld... Uh, ze worden ingewerkt, maar er moeten ook werkplekken komen. Um, en dit is de echte eerste werkweek. Dus we moeten ook gaan vergaderen. En wat ook belangrijk is, natuurlijk die nieuwe voorzitter uh, gaan kiezen. Ja. En dat is wel grappig, hè, want uh, het zijn 51 nieuwe mensen. Een derde is nieuw en zij mogen al zeggen... nou. Zit u mij maar voor, maar wie dat woord uh, weet ik nog niet. En ik uh, was net even bij de persvoorlichting en er is nog geen één echte sollicitatie binnen. Dus uh, oh. dat is wel grappig Oh, er wordt nog wat aan deze week. Ja, morgen ze hebben tot 12 uur, dus Precies. ik ben heel erg benieuwd. Ja. Uh, de hele week in de Tweede Kamer verslaggever we Anne van der Veen. En morgen rond deze tijd dus de eerste reportage daar vandaan. Dank je wel. Graag gedaan. Straks na half twee gaan we verder met Stand.nl. De stelling vandaag is: de chaos in haren was te voorkomen geweest. Maar eerst nu het nieuws met Lieselot Thomas. Radio 1: Het NOS-journaal. Directeur Teulings van het Centraal Planbureau ziet lichtpuntjes in Europa die kunnen leiden tot een structurele oplossing voor de crisis. Vanmorgen sprak hij samen met een aantal andere financiële experts, met de informateurs en onderhandelaars van VVD en PVDA. Teulings wees onder meer op het besluit van de Europese Centrale Bank om obligaties van probleemlanden op te kopen. Middelbare scholen in Haren hebben hun leerlingen gevraagd... zich te melden bij de politie als ze hebben meegedaan aan de rellen van vrijdag. De lessen begonnen vanmorgen met een klassegesprek over de rellen. Op één college bekijkt de schoolleiding de videobeelden... op zoek naar bekende gezichten. Als er een leerling wordt herkend, dan wordt hij aangespoord om naar de politie te gaan. De regels voor pensioenfondsen worden versoepeld. De fondsen mogen van het ministerie van Sociale Zaken volgend jaar onder meer met een hogere rente rekenen. Daardoor zal de dekkingsgraad van veel pensioenen stijgen, waardoor ze minder snel hoeven korten op pensioenen. En in Brussel demonstreren vrachtwagenchauffeurs tegen hun eigen bazen. Ze zijn boos over de inzet van goedkope collega's uit Midden- en Oost-Europa. Er doen enkele honderden chauffeurs uit België, Frankrijk, Duitsland en Nederland mee aan het protest. En dat is nieuws op dit moment. AWB verkeersinformatie Verkeer op de ringweg Amsterdam. De A10 dient rekening te houden met vertraging. De Westring richting de Koentunnel is nog altijd dicht. Heeft te maken met puin op de weg. Er staat inmiddels drie kilometer file achter. en Het verkeer op die ring richting het noorden van Nederland... kan beter omrijden via Amersfoort. En dan de A10 Noord richting Zaandam. Dit is Radio 1. NCRW. Stand.nl. Bert Kranenburg. Welkom allemaal bij Stand.nl. Burgemeester Rob Bats van Haren was er van tevoren van overtuigd dat de gemeente er klaar voor was. We hebben alle, in alle scenario's hebben we alles achter de hand waarbij we eh, ervan uitgaan dat de mensen die komen dat doen met eh, goede bedoelingen, met de beste bedoelingen. Eh, ik hoop ook werkelijk dat de mensen die komen, ja er is hier geen feest, maar, maar goed, dat de mensen die komen eh, zich realiseren dat het eh, toch wel prettig is om je te gedragen. Maar zoiets groots als dit hadden ze niet verwacht. Een 15-jarig meisje had per ongeluk haar verjaardagsuitnodiging publiek gemaakt op Facebook. Project X was een feit. Duizenden mensen kwamen naar het Groningse dorp. Vele van hen met het plan te gaan rellen. Heeft de gemeente het goed aangepakt door onder andere de ME in te zetten? Of had er veel meer moeten gebeuren om de chaos in haren te voorkomen? Daarover praat ik met Magda Bernsen, Tweede Kamerlid voor D66. Oud Korpschef, mevrouw Bernsen, welkom. Dank u wel. Geen groentje meer in de kamer, hè? u heeft er wel een periode op zitten. Nee. Nou, een halve periode eigenlijk, hè. Ja, maar u bent, bent ingewerkt. In, in in ja, dat zeker. En dus een mooie gast vandaag. Uh, ik leg u eerst drie keuzes voor, dan mag u uh, ja of nee opzeggen. Ja. Eén is, de media hebben het vuurtje te veel opgestookt. Ja. Raddraaiers en hun ouders moeten de schade betalen. Ja. Vroeger trok ik ook wel eens een lantaarnpaal uit de grond. Nee? Nee. Nee. Wat wel dan? Nou, ik geloof dat ik best een heel braaf meisje was. Ook nooit eens dus een bloemetje meeste... geplukt in de tuin van een ander? Ja, nou, uit, uit een plantsoen wel eens, ja. Oh kijk. Hebben we toch een bekentenis. Nee. <laughs> de stelling in stand.nl luidt... De chaos in Haren was te voorkomen geweest. U kunt daar thuis of waar u bent over meepraten. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070. 70, dus 7070 70 kost 50 cent. Gratis bellen kan op nummer 0800 1101... Stemmen mag u via de website www.standpunt.nl En voor de twitteraars is er uh, de hashtag, het hekje standpunt. Ja, mevrouw Bernsen, de chaos in Haren was te voorkomen geweest. Bent u daarmee eens of oneens? Uh, daar ben ik het mee, oneens. Waarom? Omdat het, omdat het te gemakkelijk is om achteraf vast te stellen dat het te voorkomen zou zijn omdat het nu eenmaal zo is dat uh, als zoiets in de media komt... er altijd gewelddadige mensen zijn die uit zijn op een relletje. En die uh, hou je er denk ik niet weg. U, u bent zelf burgemeester geweest, u bent korpschef ja. geweest. Uh, heeft ja. u vergelijkbare dingen meegemaakt? Ik heb de uh, hooligansrellen in Beverwijk meegemaakt... als burgemeester, uh, de Picorni-zaak. Uh, en ik weet heel goed uh, dat wat voor scenario's je ook van tevoren bedenkt... Uh, het altijd nog weer anders kan lopen. Dus je moet ervan uitgaan. Wat wil je beschermen en hoe ga je dat doen? In mijn situatie was dat uh, de bezoekers van de Beverwijkse bazaar. die wilden we beschermen tegen mogelijke rellen. Mm -hmm. uh, dus hadden we ook aan een bepaalde kant de ME opgesteld... Ja, en toen bleken ze ook weer van een andere kant te komen. Dus uh, hoe je het ook went of keert, je kunt het nooit helemaal voorkomen. Nee, wat moet, je, wat uh, moet je precies doen? Wat staat er in zo'n draaiboek? Nou, in zo'n draaiboek, je gaat uh, uh, proberen om scenario's uh, te bedenken. Hè? Wat, wat kan er allemaal gebeuren? Um, nou ja, in het geval van Hade zijn mij wel een paar dingen opgevallen. Uh, bijvoorbeeld uh, de onduidelijkheid of er nou al dan niet een alternatief feest zou zijn... Uh, pas in een heel laat stadium, uh, wat ik weet... Hè, want ik weet ook niet meer dan wat ik uit de media heb vernomen... Um, bleek dat er geen alternatief feest zou zijn. Ja. Er was ja, alleen een voetbalveld dan, hè, waar mensen eventueel ja, naartoe zouden maar kunnen ja, worden gedreven. Ja, maar, maar wat komen mensen dan doen hè, op zo'n voetbalveld? Als je niet zorgt dat mensen daar vermaakt worden... Ja, dan um, uh, denk ik dat het haast onvermijdelijk is dat mensen rotsen gaan trappen. Nou, daar heeft u zich over uh, verbaasd. Zijn er meer zaken waar u zich over verbaasd heeft? Um, nou ja, wat me ook wel verbaasd heeft, is dat kennelijk niet eerder in beeld is gekomen dat er dus al, um, nou ja, wat ik dan toch maar even nog tu tuig onderweg was. He, dus um, met oproepen op de radio, bijvoorbeeld. Een DJ van 3FM die heeft mensen opgeroepen om naar haren te komen. Dus er waren allerlei signalen dat er toch wel grote groepen mensen zouden komen. Ja, en dan probeer je in ieder geval wel uh, het rellere getuige daarvan in beeld te krijgen. En dat, uh, daar heb ik ook verder niks over gelezen of dat wel of niet gebeurd maar, is. Had de burgemeester moeten voorkomen dat ze haren in konden? Nou, dat had gekund. Hè. Met een noodverordening kun je ontzettend veel. Je kan de toegang tot een gebied uh, ontzeggen. Um, je kunt uh, verordenen dat er preventief ge uh, gefouilleerd wordt. Uh, je kunt samenscholing verbieden. Ja, misschien, maar nogmaals, het is achterafwijsheid. Maar in scenario's had je kunnen bedenken... om de toegangswegen bijvoorbeeld af te sluiten. De burgemeester zei Op het station. Ja, ja er, er kwam een trein aan vol jongelui uit Leeuwarden vandaan. Ja, die had je ook misschien weer terug moeten sturen. Um, ik, ik, ik heb een voorbeeld he, van, de, van Culemborg... waar toen die rellen waren tussen Marokkaanse en uh, Molukse Malukse. jongeren... Ja. Toen heeft de burgemeester dus ook de toegangswegen uh, afgesloten. Ja, uh, kennelijk leven we nu al in een land... dat je met dit soort situaties rekening moet houden. Ja. De burgemeester Van Haren zegt... er waren heel veel scenario's uh, op papier gezet wat er kon gebeuren. Dit was erger dan het worst-case scenario dat ze uitgewerkt hadden. Maar er gold een noodverordening, er was een alcoholverbod. Dat zijn toch geen halve maatregelen? Nee, maar ja, ik, le ik lees nogmaals he, wat ik in de krant lees... dat het alcoholverbod niet gehandhaafd werd... Ja, dan, dan laat je het als het ware uit je vingers glippen. Ja, en met die noodverordening. Er waren... Maar is dat dan te handhaven? Kun je dan op het moment dat er jongeren met sixpacks bier onder hun arm uit de trein stappen op weg naar die stations in haren, kun je daar dan wat aan doen als politie? Um, nou ja, dan is het al erg ver. Hè? Dus, maar met, nogmaals, met een noodverordening kun je in ieder geval een gebied afzetten. En ook stevig afzetten. Um, maar. Ook ik heb de wijsheid niet in pacht. Laat dat helder zijn. Maar uh, ik denk wel dat het goed is dat burgemeesters uh, echt haast als het ware getraind worden in dit soort situaties. Want niemand had verwacht dat dit bijvoorbeeld in een haren kon maar, gebeuren. Is een burgemeester van een kleine plaats als een haren eigenlijk net zo goed toegerust op dit soort redenen als bijvoorbeeld een Van der Laan in Amsterdam of een Van Aartsen in Den Haag, om maar eens een paar kanonnen te noemen? Nou ja, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het Nederlands Genootschap uh, voor Burgemeesters uh, ook burgemeesters traint. Dus daar zouden dit soort uh, uh, ja, evaluaties, want ik neem aan dat er geëvalueerd wordt... Uh, er als leermomenten uh, nadrukkelijk aan de orde moeten komen, denk ik. Maar, maar uh, geef eens antwoord op die vraag. Is, is zo'n burgemeester van een kleine plaats, wordt hij op een kleine plaats neergezet... omdat hij minder toegerust is dan een burgemeester van een grote stad? Nou, je hebt minder ervaring als je als burgemeester van een kleine gemeente begint. Maar je hebt ook je adviseurs. Je hebt je korpschef van politie als adviseur. Je hebt toch ook een medewerker, openbare orde en veiligheidsadviseur. Ik weet dat het genootschap van burgemeesters iemand heeft die 24 uur per dag paraat is om burgemeesters te adviseren. als dit soort situaties er aankomen. Ja, hij zat er ook pas vier maanden. Hè? Ja, dat is heel zuur hoor, als dit je overkomt. Nou had hij wel de straatnaambordjes in zijn gemeente weg laten halen... zodat mensen het huis van de jarige niet zouden kunnen vinden. Ja, ja, dat is dan toch wel een beetje een lacherige maatregel zo achteraf bekeken. Oh ja, op zich is het, is het niet verkeerd natuurlijk. Uh, maar ja, uh, uh, uh, nogmaals, uh, ik vind dat er uh, te lang is blijven hangen... of er wel of niet een alternatief feest uh, uh, zou uh, plaatsvinden. En als je nadrukkelijk uitstraalt van er is niks, we doen helemaal niks... er is geen feest... Uh, en er is een noodverordening. We, uh, we uh, uh, sluiten gewoon uh, de hele binnen... Uh, nou ja, het is geen stad... Maar, uh, maar dat, dorp, laatste, dat laatste heeft hij niet gezegd. Maar hij, heeft wel, hij heeft wel steeds gezegd, er is niks, er is hier geen feest. Kom niet naar Haren, er gebeurt hier helemaal niks. Had de gemeente dan echt een alternatief feest moeten organiseren? Daar is nee, een gemeente niet voor, niet. zegt de burgemeester. Nou ja, ik, ik, soms uh, kan het handig zijn hè, als het wel gebeurt. Maar ik denk in dit geval dat het ook heel slecht zou zijn... omdat je nooit de veiligheidsrisico's voldoende kunt inschatten. Als je een, een groot feest wil organiseren... Uh, dan kost dat heel veel tijd met heel veel beveiligers en bewakers erbij. Heeft hij niet de pech gehad dat er uh, ja, toevallig enkele tientallen jongeren bij zaten... die echt op rellen uit waren? Ja, maar dat weten we. Dat gebeurt. Dat is wat er vandaag de dag gebeurt. Ik bedoel, je ziet imitatiegedrag in het weekend weer in Leeuwarden. Leeuwarden heeft uh, zaterdag nacht tot in de kleine uurtjes op zijn kop gestaan. We hebben Schiedam gezien en ook maar werd er geïmiteerd. Ja, we weten dat dit soort dingen gebeurt. Het gaat snel via de sociale media. En dus zul je goed moeten nadenken, uh, wat kunnen we hieraan doen? Is en ik denk vergelijken ook met... dat de media moet nadenken wat ze hieraan kunnen ja. doen. Is dit te vergelijken met voetbalrellen? Ja, ik vind van wel. Het zijn misschien ook nog wel voetbalhooligans ook hoor, die komen. Ja, ooggetuig zeggen dat ze mensen uit. van de harde kern van de zetsuit van FC Groningen gezien ja. hebben. Ja, zou dat zou, heb ik zou je dan zo'n zo voetbalwet erbij moeten pakken als dit dreigt te nou, gebeuren? Nou, dat kan hè, dat kan. Die, die, kunnen dus, die voetbalwet kan op die uh, lui van toepassing verklaard worden. En dan uh, hebben ze gewoon een meldplicht en dan ben je ze even kwijt. Want hoe was het dan anders gelopen als, als dat gebeurd was afgelopen vrijdag? Nou ja, dan moet je wel zicht erop hebben. Hè? Dus je zult ze ook goed in de gaten moeten houden wat ze van plan zijn. En dan met die voetbalwet in de hand kunnen ze een meldplicht krijgen bij de politie. Ja, die jongeren waarvan uh, ja, voor een groot deel onduidelijk is wie het nou precies geweest zijn. U zegt die jongeren en hun ouders moeten opdraaien voor de kosten. Hoe, hoe gaat dat geregeld worden? Nou ja, dan zul je dus wel eerst moeten weten uh, wie wat gedaan heeft. En dat is natuurlijk uh, heel lastig. Om dat te bewijzen. En daarom is al het veel materiaal wat, wat opgenomen is natuurlijk wel goed. Om dat daarbij te gebruiken. Uh, maar ik denk ook zeker. Want ik zag foto's echt van hele jonge jongetjes. Denk ik ja ouders weten ook waar, waar je kinderen mee bezig zijn. Uw Collega's van PVDA en VVD hebben uh, al gezegd dat die schade zelf betaald moet worden door die jongeren. Maar Koes van de Partij van de Arbeid gaat zelfs nog een stap verder. Die zegt: de burgemeester had gezegd om niet te komen. Als je als ouder, ondanks de uh, uitspraken van de burgemeester, je kind toch naar haren laat gaan, nou, dan is dat op zijn minst erg vreemd. Bent u het daarmee eens? Ja, als? nee, dat gaat me allemaal veel te ver. En ik vind dat ook te makkelijk vanaf de zijlijn uh, te roepen. Dus, uh, dus die nee, ouders die hun ik, kinderen naar haar hebben laten gaan, valt niets te verwijten. Um, je moet wel weten waar je kinderen mee bezig zijn en dat weet je niet altijd. En je weet ook niet hoe oud die kinderen zijn. Als kinderen een jaar of 16, 17 zijn, dan weet je als ouder ook niet meer precies om een uur of acht wat ze nog aan het doen zijn. Dus dat gaat mij allemaal veel te ver. Ik weet dat dat in de Kamer op dit moment ook speelt. Dat je ouders nog tot, uh, tot 18 jaar verantwoordelijk moet stellen voor hun kinderen. Um, uh, ik denk dat je jongeren ook moet leren om voor hun eigen daden verantwoordelijk te zijn. Moeten ze gestraft worden via het snelrecht? Um, dat, dat zou kunnen als je voldoende bewijzen hebt. Want je moet wel een, een goed um, uh, verbaal kunnen opmaken... om ook dat snelrecht daadwerkelijk te kunnen toepassen. Ja, krijgen we straks niet dat een groep hier met z'n allen heel veel gedaan heeft... dat niemand daarvoor persoonlijk aan te wijzen is... en dat er uiteindelijk niemand vervolgd zal worden? Ja, dat blijft altijd een hele lastige zaak als het om bewijslast gaat. Maar goed, als je um, dingen goed in beeld hebt... Um, ja, dan zou het wellicht toch kunnen. Heeft de politie het goed gedaan? Want heeft u natuurlijk als voormalig uh, korpschef ook naar gekeken. Nou ja, ik, ik heb uh, uh, uh, uh, uh, gemerkt en, en gezien dat er ME uh, aan, nadrukkelijk aanwezig was. Dat er paarden aanwezig waren. Nou ja, dat, dat is wel de methode om uh, het effectief te kunnen ingrijpen. Um, maar ja... Uh, op enig moment uh, is het toch ook uit de hand gelopen. En dat kan ook zomaar gebeuren. Maar dat betekent dus dat railschoppers de baas zijn, niet de politie? Um, ja, nou, in dit soort omstandigheden kennelijk wel. Dus daar zal ook goed naar gekeken moeten worden... Dat, uh, uh, hoe je dit soort dingen kunt voorkomen. Want alleen maar achteraf... Uh, uh, dus, uh, ja, zeg maar, repressief optreden... daar ben je er dus niet mee. Wat moet er dan gebeuren voortaan... Nou ja, Ik denk dat uh, burgemeesters heel goed moeten kijken naar welke instrumenten ze hebben. Want die zijn er echt legio. Uh, ik denk dat een veiligheidsregio moet leren van uh, zaken die in andere uh, gebieden gebeurd zijn. Um, en dat uh, je met elkaar moet kijken hoe te voorkomen dit soort situaties. 0800 1101 is het telefoonnummer om te reageren op onze stelling. De chaos in Haren was te voorkomen geweest. Goedemiddag, Goedemiddag, ik denk dat de chaos in Haren zeker te voorkomen is geweest. Hoe dan? Maar niet door de gemeente zelf, denk ik. De verantwoordelijkheid voor dit zinloze geweld en de agressie in Haren... ligt vooral bij de, bij de relschoppers zelf mm -hmm. en bij hun ouders. En ook bij de, die DJ Timo van 3FM. Het zijn volstrekt onverantwoorde oproep om naar Haren te gaan... Ja. Ik heb begrepen van politievakbondsman van de Kamp dat de gemeente Haren misschien te veel heeft gedaan door de ME paraat te houden of in ieder geval door dat te vermelden. Misschien dat daar lessen uit kunnen worden getrokken. Maar ik denk dat Haren verder gewoon heeft gehandeld in de... ja, met een goed geweten en met de kennis die ze hadden. En dat de burgemeester ook weinig te verwijten valt. Maar het is gewoon toch volstrekt door... Ja duidelijk dat dit bij de, bij de reedschoppers zelf ligt. Duidelijk. En bij die delen van de media nog een keer die DJ team van 3 43. Ja, ff. die oproep had niet gedaan mogen worden. Het geantwoord, het geantwoord heeft. Hartelijk dank voor het reageren. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik denk niet dat dit te voorkomen is. Op het moment nee. dat zo'n zo melding uh, uh, landelijk bekend wordt... Dan komen er allerlei soorten idioten op af. En dan heb je ook nog eens een keer een uh, heel, heel, heel, heel vracht en staan. En en staan er nou niet op bekend om te wachten met een over overkaven en daarna onverrichte zaken naar huis te gaan. Nou, er waren eerst politie met de platte pet alleen, hè? Jawel, de ME dus is pas later in beeld gekomen. Nou, de ME was aanwezig, heeft de burgemeester me ja. uitgebracht. Ik ja, wel gezegd. Ja. Als ik uh, een keertje ergens uh, heen loop naar een voetbalstadion... Dan krijg ik af en toe ook wel een verdwaalde klap terwijl ik niks doe. Ik bedoel, wat dat betreft. En ik denk dat... Uh, mevrouw haalt nu Beverwijk aan. Ik bedoel In Beverwijk hebben ze gewoon de moordenaars weer de snelweg op laten lopen... zonder de zonnes ze in te sluiten. En iedereen op te pakken. Dat is een verkeerd voorbeeld. Ja. Dit soort dingen is niet te voorkomen. Oké, okay, hartelijk dank. Stand.nl. goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Colon Amsterdam. Ik mis hier de pedagogische elementen in deze hele zaak. Dus voeg hem even toe. Zou voeg, voeg ze even toe, die pedagogische oh, elementen. We zouden zeggen onderwijs, waar bezuinigd wordt op, op cultuuronderwerpen. Eh, dus cultuur wordt niet meer gegeven, geschiedenis eh, na de Tweede Wereldoorlog. Al dat soort dingen bezuinigd op buurt- en clubhuiswerk. Bezuinigd op alle vormen van, laten we zeggen, verzorging. En of je dat ouderen zorgt of jongeren zorgt. Nou, het einde van de rit is een, een jeugd ontstaan die ontzettend veel vrijheid heeft en ook van geniet. En je ja, als de overheid tegemoet komt aan de noden, namelijk jeugd in feestje wil, dan moet de overheid dit faciliteren, aanvoelen waar de noden zitten, de behoeften ook van de jeugd en wat er nu gebeurt is dat met de politiek en met mevrouw Bernsen dat ontzettend afgegeven wordt het op de jeugd, maar bovendien er wordt een, een cultuur geschapen van ja. politiestaatachtige toestanden met preventief foeier. en afluisteren dit en voorzien dat, terwijl mevrouw Berns ook wel weet dat de menselijke natuur en de menselijke aard ook die van de jeugd niet valt te voorspellen. Dus, dus daarom... het was wel voor... Wel te voorkomen het geweest, voorkomen. maar dat had al veel langer geleden... had de, de, de basis daarvoor gelegd moeten worden bij de jongeren ja, van nu. Ja, en u. vooral cultureel. En ook die burgemeester die ja. blijkbaar een hekel aan de jeugd heeft. En dat moet die vooral zo blijven uitstralen. Dan zullen we daar de vruchten van plukken. En ik, ik, noem... ik, dank, ik dank u wel. Ja. Ik het daar graag bij later. Stan.nl, goedemiddag. Met Lammy Klim uit goedemiddag. Goedemiddag, zeg maar. Ik ben het oneens met de stelling. Waarom? Ik denk dat het uh, niet voorkomen had kunnen worden. Want er is zoveel mediapubliciteit aan gegeven... En er was zoveel pers aanwezig, door, dat uh, deed het ook nog escaleren. En ik vind dus dat uh, burgemeester Pas uh, wel erg snel veroordeeld is okay. met zijn politiemensen uh, over het geheel. Dank u wel. Stand.nl, Goedemiddag. Met Ron Dingenmans. Zeg het maar. Uh, ik denk dat het uh, misschien voorkomen had kunnen worden door ook een uh, samenscholingsverbod uh, in te stellen. Dat soort dingen. En dan uh, mensen die niet in de gemeente moeten zijn, dat die dan uh, die dag die naartoe hadden kunnen gaan. Is helder, dank u wel. Standpunt goedemiddag. goeiemiddag. Hallo, als we zitten, Frans Bouwman. Ja. En uh, ik vind dat dit niet voorkomen had kunnen worden... ...reelschoppers houden je, dat is onderdeel van de samenleving. Maar waar Harry in alle, alle energie van tevoren... ...veel beter hadden kunnen communiceren... ...en dat je het dorp niet zou in kunnen komen... ...zonder identiteitspapier waaruit blijkt dat je er woont. Ja. En anders ga je gewoon terug. Daar kun je ook 500 mensen politie op inzetten. En je kunt er dan heel effectief gewoon voor je op identiteitskaarten. Als het dan toch gebeurt met rotzooi, helpt preventief voor de toekomst. Straffen, lik op stuk. Vrijheidsstraffen, lik op stuk. Dat helpt veel meer voor de toekomst. Ja. Zie je ook in Engeland met, uh, met voetbalsupporters. Die worden meteen in de gevangenis. Gestopt met de vrijheidsstraf in het stadion. Okay. En daarom is het daar zo rustig. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met Erteman uit Amsterdam. Ja, zeg maar. Ik wilde kort reageren. Eerst nog even op een voorgaande spreker als over pedagogiek. Ik denk dat er miljoenen jongeren zijn geweest in Nederland... die afwisten uh, van, uh, van een potentieel uh, feestje. Maar we wisten ook allemaal dat het feestje niet door zou gaan. Ja. Dus de jongeren die toch op de trein zijn gestapt... die hadden geen goede intenties, want er was tenslotte geen feestje. Nee. De chaos dan in Haar even, was te voorkomen geweest, stelling. Ik maak even mijn zin af, dan even op het punt over, want ik heb niet zoveel tijd. Nee, maar ik wil over, u graag over, laten het, op, reageren op onze stelling, want daar mag u over bellen. De chaos in Haar was te voorkomen geweest, eens of oneens. Ja, was te voorkomen geweest, dat is heel simpel. Als je um, naar conflictgebieden kijkt en naar militaire oplossingen. Dat klinkt een beetje zwaar, wat ik nu ga zeggen. Maar ik wil namelijk de politie een beetje exploreren. Het is niet makkelijk om zoiets te voorkomen. Maar als je gebruik maakt van inlichtingen, je weet dat er 30.000 uh, jongeren hebben gereageerd dat ze zullen komen. Ja. Je hangt een helikopter in de lucht en je ziet op een gegeven moment op het station dat er stelkens drommen met jongeren aankomen vanaf een bepaald punt. En je maakt dan gebruik, zoals de voorgaande spreker zegt, van uh, identiteitspapieren of een andere... Dan was het overkomen geweest. ...omdat je weet dat het geen vrede liefde zijn, dan kun je voorkomen Duidelijk, dat uiteindelijk ja. in het dorp de boel klein geslagen wordt. Hartelijk dank. Stand.nl, goedemiddag. Hallo. Zeg het maar. Ja, meneer, met mevrouw de neer uit Amsterdam. Ja. Meneer, er bestaat geen romantiek meer. Facebook is geen romantiek. Nee. Ze wou dertig vriendjes uitnodigen, stuur een leuke kaart. Ja. Dan ben je veel verder... En het is gezellig en de rotse had niet gebeurd. Nee, maar ja, toen het eenmaal aan de gang was... had het toen toch voorkomen kunnen worden dat het zo ja, uit de hand liep? Ja, ze weet toch al, al, al een jaar van tevoren dat ze jarig is. Ja, ja, ja. Dus oké, okay, prima. Stal.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Zeg het maar hoor. Oh, nou, ik ben er al. Ja. Hey, uh, nou ja, het had uh, wel voorkomen kunnen worden. Hoe dan? Als, uh, nou, als, als er maar een alternatief feest georganiseerd was geweest daar. Ja. Maar ja, en, uh, wie had dat moeten organiseren dan? Dat had gewoon de gemeente moeten doen. Maar daar is de gemeente toch niet Kijk, voor om feestjes te organiseren? Dan had iedereen weer gezegd, moet dat zo nodig van gemeenschapsgeld? Nee, maar je hebt puur met menselijk gedrag te maken. Mm. Dus het is groepsgedrag. Op een gegeven moment slaat de vlam in de pan. En uh, ja, dan is er, is er geen houden meer aan. Nee. Dus, dus je had een alternatief moeten bieden. Oké. Okay. stand.nl. goedemiddag. Hai, goedemiddag. De chaos in Haren, was die te voorkomen geweest? Ja, die was zeker voorkomen kunnen worden. Ja, hoe dan? dat zou ik je bij deze een keer uitleggen. Ja, kort graag. <laughs> maar kort. Ja. Ik hoorde net die uh, vrouw, die, die korpschef. Ja, mevrouw daar had ik zo verder mee? Absoluut absolu niet met haar eens, want uh, het is hartstikke simpel. Als de politie echt, wil, echt, echt wilde, dan hadden ze gewoon uh, heel haren afgesloten. Ja. Af laten stuiten. Zowel uh, via de snelweg. Oké. Okay. Als, uh, als met het openbaar vervoer. Hè? Ja. En dan was het voorkomen. Hartelijk dank, standpunt en een heel goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met mevrouw Nieuwenhuizen. Zeg het maar. Ik ben het oneens met de stelling. Dat was ja. nooit voorkomen ge uh, geweest te zijn. Raddraaiers zijn er toch om uit om overal rotzooi te strappen. Ik denk dat je dus de kosten goed kunt verhalen door raddraaiers vast te zetten in strafkampen. En een groot compliment voor de burgemeester, de gemeenteraad en de politie. Maar zij stonden ertussenin. Was u er zelf dichtbij? Ik kwam er niet bij, maar ik oh. heb alle beelden gezien. Prima. Dank voor het reageren. U was de laatste aan de telefoon. Ik ga uh, terug naar mevrouw Bensen van D66, Tweede Kamerlid, oud-korpschef, oud-burgemeester. Mevrouw Bensen wat valt u het meest op in de reacties? Nou ja, dat, uh, dat er enkele mensen zijn die vinden dat het wel voorkomen had kunnen worden. Hè. Dat, dat uh, had dan wellicht gekund met gebruikmaking van die noodverordening, wat ik al zei. Ja, dat maar samenscholingsverbod ik, he, werd ook genoemd. Ja, dat Want, zit daarin. Dat, dat, ja, dus dat, dat zit in de noodverordening. Dat zit in de noodverordening. Dat kun je dus zo inzetten. Maar waarom hebben burgemeester um, en politie daar dan niks mee gedaan? Waarom hebben ze niet ja, dat gezegd, u mag hier niet. niet met zoveel ja, mensen bij elkaar niet. zijn? Geen idee waarom dat uh, niet op die manier. Misschien is het wel toegepast, dat weet ik niet. Nou ja, ik we niet zagen in de beelden van niet natuurlijk. Nee. Maar Net als het alcoholverbod, dat... er werd ook heel veel bier gedronken... terwijl er een alcoholverbod gold. Ja, ja dat, is niet, dat is niet gehandhaafd, dat klopt. Ja. Nou ja, ik denk dat dat een goed evaluatiepunt is. Ja. Um, nou ja, en verder, die pedagogische elementen, dat vond ik wel aardig... met die bezuiniging op dat club- en buurthuiswerk. Dat is natuurlijk ook zo. En als er één partij is die vindt dat er geïnvesteerd moet worden in jongeren... dan is het wel D66. En um, ik zeg ook altijd, wij moeten beginnen met preventie. Hm. Um, maar... Los daarvan, uh, je blijft altijd dit soort elementen ja, houden van de ja, jonge lui die ja. alleen maar op rellen uit zijn. Nog even uh, terug naar de politie. De ME was aanwezig, dat was van tevoren ja. ook aangekondigd. Is dat verstandig ja. geweest? Had de ME ja. niet beter ergens kunnen staan en opeens uit de hoed getroffen ja. kunnen worden toen het nodig was? Het is uh, meestal verstandiger om uh, niet te zeggen dat de ME er is. Want ook dat kan weer gebruikt worden als een soort uitlokking. Ja, dus dat had u niet gedaan als u burgemeester was geweest? Nou ja. Dat weet ik niet. Dat vind ik allemaal zo makkelijk om het vanaf de zijlijn te roepen. Nou ja, maar, dus maar Er, is, er is, wordt veel is geroepen de... over de burgemeester vanaf de zijlijn. Ja, uh, ja. Ook door mensen die daar zelf ervaring mee hebben, zoals u. Kan, ja. kan deze burgemeester nog gewoon doorgaan in haren? Ja. Natuurlijk. Ja? Natuurlijk. Geen ja, enkele reden zeker. om te zeggen, van, uh, ook als uit onderzoek zou blijken... dat er toch wel een hoop steken zijn laten vallen? Nee, ik, ik, uh, één, ik ga daar niet over. Daar gaat de gemeenteraad over. En ik vind dat iemand die vier maanden burgemeester is... Uh, uh, die moet je ook niet gelijk helemaal afbranden. Nou, we wachten het onderzoek af. Magda Bejntse van D66, Tweede Kamerlid. Hartelijk dank voor uh, uw toelichting in stand.nl. Graag gedaan. De stand op de site op dit moment is dat 66% van de stemmers het eens is... met de stelling de chaos en haar was te voorkomen geweest. 34% dus uh, oneens. Kan de hele middag nog gestemd worden via die website. En blijf ondertussen luisteren naar Radio 1 straks. Dit is de dag van de EO met uh, Elspeth Rutteke en Thijs van der Brink. Thijs naast mij, goedemiddag. Wat gaan nu doen? We hebben Samir Bashara te gast. Die is GroenLinks raad dit uh, uit de Hoorn. En die is op Facebook een actie begonnen voor Mette Om haar een hart onder de riem te steken. Hij zegt het is allemaal niet jouw schuld. En hij zegt ondertussen ook wiens schuld het wel is volgens oh. hem. Ook de gast uh, Marcel. Wintels, voorzitter van de Wielran-Unie, om terug te blikken op het WK. En de uitvinder van de Fairphone. Dat is een uh, mobiele telefoon waar niemand aan geleden heeft. Oké, okay. interessant. We gaan luisteren. Hartelijk dank, goede uitzending. En wat uh, lunchhastand.nl betreft, graag tot morgenmiddag 12 uur. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.